De Tweede Kamer is kritisch over de extra bezuiniging van 100 miljoen euro op de publieke omroep. Van de oppositie lijkt alleen de PVV voorstander te zijn van de extra bezuinigingen, bleek vanmiddag in een debat. De coalitiepartij VVD wil meer reclame op de publieke omroep. Volgens woordvoerder Huizing kan daarmee een groot deel van de bezuinigingen worden opgevangen. De PVDA voelt weinig voor meer reclame. Morgen demonstreren de omroepen in Den Haag tegen de kabinetsplannen. Een meerderheid van de Eerste Kamer vindt dat het kabinet de pensioenplannen moet intrekken en met nieuwe voorstellen moet komen. Veel partijen zijn bang dat jonge generaties onvoldoende pensioen kunnen opbouwen. Ook zetten ze grote vraagtekens bij de aanname van het kabinet dat de pensioenpremies omlaag zullen gaan. Ze denken dat pensioenfondsen daar niet toe bereid zijn. Het kabinet heeft aangegeven bereid te zijn opnieuw naar de plannen te kijken. Groot-Brittannië en Iran zoeken diplomatieke toenadering tot elkaar. Dat blijkt uit uitspraken van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Haig. Die zegt dat de landen een proces zijn gestart... waarbij vertegenwoordigers de relaties proberen te verbeteren. Uiteindelijk kan dat leiden tot heropening van de ambassades. De diplomatieke relaties werden twee jaar geleden verbroken. Haig zegt wel dat Iran het nucleaire programma substantieel moet veranderen... voordat de sancties tegen het land versoepeld kunnen worden.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 BNN Today. Felix Murders, Wat een prachtige avondje zit in de auto en er is geluid. Wat betekent de beursgang van Twitter voor de twitteraars zelf, dat hoor je zo. En iedere dinsdag schrijft entertainment koning Mark Koster aan. Donderdag begint de zaak tegen kickboxer Badahari... en veel BN'ers zijn echt doodsbang voor deze man. En dat zijn dan met name de BN'ers die een beetje ruzie met hem hebben gemaakt... Mark, jij vertelt zo precies wie dat zijn. Ja, we gaan het hebben over Wesley Snijder, Leko van Zadelhoff... de grote kapper, en Erik de Vlieger. Die, die trillen in hun bed als ze deze naam horen. Wesley Snijder. Had hij iets met Bannari? Dat wil ik graag weten. Twitter mee, hekje BNN Today. Domino. Ik bedoel, dominee en de dames die wilden gaan zingen. En toen zei vader, ja, moet je dat nou wel doen? En de Pointer Sisters deden het en ze hadden er een hit mee met dit nummer. En ze hadden vele nummers natuurlijk als hits. In 1981, toen was ik drie, geloof ik. Het aandeel Twitter BNN, Het aandeel Twitter is nu al bloedpopulair onder beleggers. Het microblog kondigde deze week zijn beursgang aan... en vandaag gaf een Amerikaanse effectenhuis al een positief advies... om stukjes Twitter te kopen. Bij dat SunTrust Robinson Humphrey verwachten ze dat een aandeel... rond de 30 dollar gaat kosten en dat het binnen een jaar al 50 dollar waard is. En Een paar dagen geleden waren ze bij RTL Z nog een stuk minder positief. Het belangrijkste voor beleggers is nog even dat het een, nog steeds een verliesgevend bedrijf is. Er zijn toegegeven enorm veel gebruikers. 218 miljoen gebruikers die per dag ruim 500 miljoen tweets uitsturen. Maar daar verdient Twitter nog veel te weinig aan. Ja, want hoe zit het dan precies met die inkomsten? Per keer dat jij of wij allemaal op onze timeline kijken... dat dat Twitter aan gesponsorde tweets 0,0008 dollarcent oplevert. Nou, dat moet je dan heel vaak doen. Wil het wat gaan worden met het bedrijf? Ja, daar heb je inderdaad heel wat klikjes voor nodig. In de studio is tech- en social media expert Elger van der Wel van de NOS. Hij is nooit vies van een gokje, maar gaat hij kopen? Dat is de vraag. En hoe gaat het volgens hem verder met Twitter... dat een miljard wil ophalen op de beurs? Elger van der Wel, onze techman. Klinkt als goed nieuws voor Twitter. Is het dat ook of niet? Um, ja, is het goed nieuws? Dat weet ik niet. Het is op zich... Uh is het een mooie voorspelling in ieder geval. Maar of die uit gaat komen is een tweede. Het is natuurlijk, het is natuurlijk lastig, zo'n beursgang van een technologiebedrijf... wat ook nog eens geen winst maakt. Ik ben, niet ik ben geen beursexpert, dus andere mensen kunnen er vast meer over zeggen. Maar de mensen die ik over heb gesproken... kun je er ook eigenlijk niks over gaan zeggen. Het is nee, dus bij, Facebook, bij Facebook begonnen ze op 38 dollar. Dat is een beetje een soort van vergelijkbaar... al gaan die in de cijfers iets beter dan, dan Twitter. Uh, in hun financiële cijfers. Maar daar ging het van 38 dollar ging naar 18. En nu staan ze op 50. Uh, eigenlijk een beetje zeggen wat, wat beursexpert... Best vaak zeggen, het eerste jaar kun je er niet zoveel over zeggen. Um, en dan kun je zeggen, ja, dan kom je binnen jouw jaar 50 euro uit. Als het lukt, zegt ja. het eigenlijk dus nog niks. Dus maar dit is wel natuurlijk het is geld gewoon voor de investeerders, hè? Want ja. die hebben wel heel wat geld in het bedrijf gepompt. Uh, Mark, jij schrijft veel over economie, over media. Vind jij dit opmerkelijk nieuws? Nou, het is, het is een opmerkelijk beursgeleid. Er zijn een paar dingen die opvallen. Ten eerste, dat die verliezen enorm groot. Maar ook de omzet is heel laag. Hè? En als je uh, een verliezen maakt en je omzet is wel groot... dan kan je dat ineens wel recht trekken. En vandaag in de Financial Times zat een groot verhaal over dat de adverteerders echt wegblijven. Die hebben hun budgetten daar niet voor geschikt gemaakt. En dat was bij Facebook, andere grote beursintroductie. En bij Google, een nog veel grotere beursintroductie, wel het geval. Dus ik maak me daar wel een beetje zorgen over. En dat is, op zich denk ik niet dat het een heel goede. Uh, Twitter komt. is wat dat betreft gewoon uh, een stap minder ver. Ja, maar waarom doen ze dat? Ja, dat vraag ik me al. Nou, waarom ga je dan nu naar de beurs? Want als je dan dat nog niet op orde hebt, hè, want wat, we hoorden net Durk uh, van uh, van net al zet over die 000 die ja. en achter de komma nog een keer uh, 11-0. Dat leverde allemaal niks op. En daar volgens mij hadden ze dat eerst moeten uitwerken. Ik, en, ja, ik, ik denk gewoon moet... heel simpel. Ze hebben een hele zak geld nodig. En die halen ze niet meer uit gewoon uh, de normale investeerders... die nu natuurlijk al heel veel geld erin hebben gepompt. Dat moet nu uh, op die manier binnenkomen. Wat doen ze met het geld dan? Nou ja, je moet je voorstellen... Ja, nee, maar de, ik bedoel, de, het netwerk is er, dat bestaat. De, ja, maar dat heeft iedere keer uh, natuurlijk uh, meer service nodig. Dat kost al geld, maar nog veel meer geld kosten al die mensen die er werken. Het is niet meer een klein start-upje in Silicon Valley. Het is een groot internationaal bedrijf... met inmiddels bijvoorbeeld uh, sinds kort ook een kantoor in Nederland. Wat doet dat kantoor in Nederland ja, dan? Nou ja, die willen dus in Nederland adverteerders gaan aanbieden... en de contacten met de media gaan doen en al dat soort dingen. Zijn lijst vacatures nu, de country manager die is er inmiddels. maar um, Die mag helemaal niks meer zeggen... want het schijnt iets met een stilte te zijn vanwege de beursgang. Dus die zegt verder niks meer in de media op dit moment. Maar je nou, hebt wel een vacatures... Het is, zelf, vacatures. Strafbaar. Ja, ja. Het is de, zelf strafbaar als je wat zegt nu. Die hebben, maar die hebben allemaal vacatures openstaan. Voor mensen die uiteindelijk uh, met, uh, met bijvoorbeeld televisiemakers in Nederland moeten gaan contacten. Om daarmee samen te gaan werken. Dat soort dingen. Dat zijn gewoon allemaal betaalde banen. En dan kun je ook gauw denken. Als je dat in elk land gaat doen in de wereld. Dat je wel een zakje geld nodig hebt. Heb jij uh, zin om aan te willen te nee, nee, absoluut niet. Ik vind Twitter een, een veel te link ding. Uh, Facebook uh, was, was ook al hartelijk. Ook omdat daar de winstmarge ook onder druk staat. En nog steeds. Dus ik, ik zie absoluut niet in wat, wat, wat we er nou mee moeten. Ook omdat die advertentie hier hebben wat je het over hebt. Ik zie niet hoe je dat moet doen. In die 140 tekens bij Facebook heb je nog een hele lap tekst. En daar kun je dan nog dingen tussen vouwen. Maar ja, in die 140 tekens waar we het wegzetten. Dus ik, ik zie niet meteen hoe dit moet. Twitter gaat waarschijnlijk eind oktober. Dus eind deze maand. Dan begin november naar de beurs. Ja, dan wordt het toch wel even spannend. We hebben inderdaad gezien hoe het met Facebook ging. Dat ging meteen naar beneden. En uh, ja, deze... Uh, wat is dat? De SunTrust Robinson Humphrey. Uh, de een of andere, ja, dat is natuurlijk ook... Ja, ik, ik, ik, ik heb bij dat soort bedrijven altijd zoiets van... dat zijn ook maar mensen die gewoon iets roepen, volgens mij. En ja. in de hoop dat ze dan... dan kopen ze zelf wat aandelen... en dan hopen ze dat iedereen luistert, volgens mij. Heb ik had een beetje het idee. Dus, weet je, die, die analisten die... als je kijkt wat die ook altijd over bedrijven als Apple roepen... daar komt de grootste, grootste onzin uit. Ik hmm. denk dat we het gewoon vooral moeten gaan uh, meemaken. Ik heb nog nooit gehoord van die Center Ruster... want ze jij? Nou, dat is een, een grote jongen in Silicon Valley. Oh, die ken je wat, wel? Wat, wat, wat wel opvallend is aan deze beursgang... dat de geen een grote jongen bij. Hè. Wordt, waarschijnlijk wordt niemand miljardair. Dat is ook opvallend. Dat het, Al de aandelen zijn verdeeld over tientallen mensen, omdat ze al heel vaak geld hebben opgehaald, dus heel vaak verwaterd zijn. Nou, dat geeft aan dat het idee misschien heel goed was, maar dat de schaalbaarheid en het, om de geld mee te verdienen dat nog niet helemaal lekker zit. Welke consequenties die beursgang heeft voor de gebruikers, dat zometeen. Radio 1, Felix Meurders, BNN Today. Zojuist is het pensioendebat in de Eerste Kamer afgelopen... en de hele dag is er gedebatteerd. En de collega Peter Blok in Den Haag, is er een uitkomst? Nou, nog niet. De staatssecretaris Kleinsma en Wekers... die kiezen eieren voor hun geld en die kopen tijd. Die zeggen na de eerste termijn van wij stoppen er voorlopig mee... Wij nemen het terug naar het kabinet en wij gaan werken aan een nieuw voorstel. En dat doen ze niet zomaar, want hun pensioenplan zou sneuvelen in de Eerste Kamer. Want de totale oppositie is tegen. Zij vinden dat wij premieverlaging moeten krijgen als ook de pensioenen omlaag gaan. En als we ook minder belastingvrij kunnen sparen voor dat pensioen. Ja, dus die hele oppositie op de achterste benen. En dan kan je als bewindslieden twee dingen doen. Doorduwen en weten dat je schipbreuk leidt. Of nu proberen te lijmen wat er te lijmen valt. En het wordt natuurlijk ook besproken... aan die andere onderhandelingstafel... in Den Haag, waar alles... op dit moment op tafel ligt. Ja. Het uh, hele begrotingscircus... Uh, de begrotingsonderhandelingen... op het ministerie van Financiën. Dus uh, daar wordt dit pakket... dan ook uh, gelijk besproken. Dus uh, ja, ze zijn uh, dus... Uh... Ze hebben ervoor gekozen om een afgang te besparen. En ze gaan er nog eens langer over nadenken. En ze komen later met een nieuw plan. Het gaat toch wel een tijdje duren. Dankjewel, Peter Blok vanuit Den Haag. Cure and Breaks, vind ik wel een mooi nummer. Time and Money.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 Breaks worden vaak vergeleken met Coldplay, of Travis, of het Noorse Duo Kings, of Convenience. Meer van dat soort uh, artiesten. Ik vind het echt een mooi nummer. dit. Uh, jullie hebben niet geluisterd, hè, geloof uh, ik? Hier? Nou, dat is ja, we zaten een mee te tikkie, natuurlijk. Hè? Jullie, ja, op, de, op het ritme. Het is een beetje traag ritme natuurlijk. Het is niet echt BNN. Dan nou, zit ik hier achter de microfoon. En dan zit Willemijn Veen over, zit met een luie bevallige lichaam ergens ja, op de Bahama's. Ja, ja toch? een bevallige lichaam. Ja, maar Zo is het, is het toch? eigenlijk afgetreed, hoor. Ja, nee, dat bedoel ik ook wel. Maar oh. bevallig is toch, is, ja. is toch goed of niet? Ja, ja. Nee, een beetje een negatieve connotatie, volgens mij. Maar ja, bevallig is toch ja, maar niet, maar zo bedoel wat, ik niet hoor. wat pront, toch? Wat? Ja, we gaan nee, we hier nou over maar... nou, praten? Ik <laughs> vind het leuk, maar... Nou? Echt, ik vind Willemijn niet de categorie bevallig. Wat vind jij willen bijna? dan? Dat, uh, kijk nou gaan we Het zien. Op... voor Ga, je... mij stond er een item met Mark in de penning. <laughs> nee nee nee nee nee nee nee. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Hallo. <laughs> Het is dinsdag, dag dat ik met BNN's showbizman Mark Koster de sensatie op zoek. En in de wereld van het entertainment duik, Mark. Ja, ja. Donderdag begint de grote zaak tegen de kickbokser Badahari. En vanavond hebben we het over de BV, waar je liever niet in wil zitten. Namelijk de Baddervrezende, of van de mannen die als te dood zijn voor Badahari. Ja. Want als je met iemand geen ruzie moet hebben, is het Badahari wel. Of ga ik onzin? Je praat geen onzin, Felix. Uh, Badder heeft een behoorlijke reputatie opgebouwd de afgelopen jaren... in uh, allerlei disco's. Maar uh, het, de belangrijkste zaak was afgelopen uh, juli vorig jaar... in de Skybox in de Amsterdam Arena. White Sensation. Daar zou hij hebben toegeslagen. En de grote ondernemer Koen Evering op zijn been hebben getrapt. En dat was dan niet de enige zaak die voorkwam, hè, de Spelen... Aanstaande donderdag zeven zaken maar liefst. En dat, dat is nogal wat. Um, het wordt allemaal op één hoop gegooid. de ja. OM probeert er wat uit te trekken. En um, nou, het, ik, ik vrees toch echt dat hij uh, nog wel achter de tralies gaat. Als en zal er die Koen even in getuigen? Nee, die komt niet getuigen. Die, getuige, die uh, meldt zich af. Die zegt dat hij ziek is. Um, het is wel interessant. Want die kwestie is niet helemaal zo helder als die uh, is beschreven. Uh, aan de andere kant zijn er wel andere zaken die er wel heel goed voor staan. En waar wel wat mee kan gaan gebeuren. Nou, sindsdien is dat lijstje met mannen dat Badden vreest langer geworden. Na het, na het verhaal van Koen van Everink. Mm -hmm. Je hebt vast wel eens met iemand gesproken die een pak allemaal van Badden heeft gekregen, Ja, of niet? Ik, op de weg hier naartoe, ik heb ik nog even gesproken met uh, Olivier de Fuik. Dat is een van de jongens die in 2011 een enorme kopstoot van hem kreeg in de Cool Down, dat is een café in, aan um, Rembrandplein, een beetje zo'n hip ding. En daar um, maakte deze uh, uh, Olivier een opmerking over zijn uh, stiefzus, Rosa, waar deze badder iets mee heeft gehad, die schijnt hij ook geslaagd te hebben. En uh, ja, dat liep helemaal verkeerd af. Ze hem helemaal tot los en er zijn ook foto's van, hij heeft een nieuwe refusie verhaal verteld. Ja. Dat zag er echt heel vreselijk uit. Deze jongen komt niet getuigen, hoeft ook niet te getuigen, is ook niet opgeroepen door badder. En euh, ja, hij zei me net van ja, mijn, mijn zaak is rond. En de zaak is voor justitie ook rond. Dus de, de, dit is al het eerste kruisje achter de, de af, uh, een van de zeven. En ik denk niet dat Badden daar heel blij mee is. Dat, uh, dat dit het, uh, zo naar voren komt. Heeft hij zich overigens in de cel rustig gehouden? In de cel heeft hij zich helemaal niet rustig. Het uh, uh, is een man die graag van sms houdt en bellen. En dat deed hij met zijn, uh, zijn liefje Estelle. En uh, ja, na aanleiding daarvan zijn natuurlijk wat dingen naar buiten gekomen. Een uh, reporter heeft daarover bericht... Yeah. <laughs> Um, een van de grootste, ja, het wordt met enige hilariteit, voor dat verteld. Leko, die zou een nare opmerking hebben gemaakt over Estelle. Dat ze zei, eh, Leko is Leko van, van Zadelhof. Voor de, voor de ja, wat uh, oudere luisteraars, Leko Zadelhof is de grote stylist die Estelle al jaren kleedt en knipt. En um, hij, ja, hij heeft een gemene opmerking over haar gemaakt: dat hij zei, nou, je kan beter naar de plastische chirurg gaan, dan nog een keer weer naar de kapper. En daar werd Badden zo kwaad over dat hij zei: nou, hij moet uitkijken dat ik hem niet op de intensive kerstlaat ja. En dat zou dan weer een volgende verhaal zijn. He, dat, dat zou, nummer 8 zou dat kunnen worden. En uh, ja, dat, dat, dat, dat wordt, nou allemaal, wordt hem allemaal aangevreven. noem noemde nog eens een. Je noemde Wesley Snijder. Wesley Snyder. In de opening noemde ik Wesley Snyder. Wesley Snyder had een vrouw, Romana, daar is hij van gescheiden. En een badder en deze Romana hadden een kleine affaire. Of, Na uh, of voor of tijdens? Dat is een hele goede vraag, Felix. Dat, is, dat heeft in het boek, is dat niet helemaal duidelijk het boek van Jens Oldekalter? Lees het, fantastisch boek. Maar hij zei: Zij zou 6 miljoen krijgen en Ballen dacht, nou, daar pak ik wat ook wat van mee. En dat heeft hij in een dreigende taal via anderen aan Wessy Snyder uh, laten weten. En Snyder heeft daarvan <coughs> gezegd: Als hij dat echt aan mij had gezegd, dan zou ik mijn vriendjes op hem afsturen en dan zou dat niet zijn gebeurd, is eigenlijk de suggestie die Jens Oldekalter in dat boek. Suggereert. Ja, dus schrijven schrijver van die biografie die is niet geautoriseerd, hè, de barre. Nee, die is niet geautoriseerd, ook omdat daar nogal wat ellende in staat. Er staat erg veel uh, ja, uh, pijnlijke dingen in, he, dat verhaal van de vuik zat erin. Dit staat erin he, over um, Wesley Snyder. Er is erg veel geweld ja. en uh, ook een eerdere veroordeling staat er ook in. Jens Olde-Kalter, schrijver dus van die biografie, zocht uh, die zaak met Snyder uit en confronteerde Wesley hiermee. Ik heb Wesley Sneijder opgezocht. en hem voorgelegd, en toen moest hij een beetje lachen. En uiteindelijk zei hij, ja, er is, ik ken die geluiden ook. En er is door uh, de vriendenkring van Wesley Snijder uit Utrecht opgetreden. Ja, volgens Wesley, zonder dat hij daar invloed op heeft gehad. Dus kennelijk vanzelf. Dat vond ik een beetje een vreemd verhaal. En, maar daar lieten wij, uh, Wesley Snijder en ik het een beetje bij. Want ik, ik zag aan hem dat hij daar niet op verder wil doorgaan. Maar hij zei, er is wel opgetreden. Er is wel opgetreden. Wat gaat er in volgens jou? Nou, ik denk dat Jens hier zich iets dommer voordoet dan, dan hij uh, zegt. Want... Wessie Snijder heeft wel, wel vaker in het Amsterdamse uitgangsleven... zijn er ook verhalen over, wel eens met vrienden dingen laten oplossen... die vervelend voor hem kunnen zijn. Dus ik ga ervan uit dat het ook wel meer waar is dan we denken. En Snijder zal dat natuurlijk niet hardop zeggen. En Jens Olde laat het een beetje zo lopen. Maar ik denk dat er wel, ja, telefoontjes. We hadden zijn telefoon staan altijd aan. Dus ik denk dat er wel communicatie is geweest. Alleen telefoontjes of gaat het dan ook weer slaan? Trappen? Ja, ja, ja. Felix, wij zitten niet helemaal in dit circuit, maar... Dat, dat daar wordt wel dreigende taal en misschien ook wel eens een tikje uitgedeeld. En, en je weet dat badders en handlangers, Olivier de Fuik, twee vrienden van hem, zijn ook weer door handlangers, zegt hij zelf. Te grazen genomen, dus de, de lange arm is er altijd. En die angst daarvoor is groot. En ook ondernemer Erik de Vlieger kwam van een koude Twitterkermis thuis. Gisteravond kwam er een bericht van uh, ondernemer Erik de Vlieger. Die stuurde een Twitterbericht. Ik weet het zeker, het is uit. Het zijn dus allemaal uh, alleen maar geruchten. en Het is dus niet waar, maar jij hebt Erik de Vlieger nog even gesproken. Ja, hij zegt, ik had een goede bron. Iemand uit de familie. Hij zegt, en, uh, ja, ik heb dat op Twitter gezet. En daar heb ik nu verschrikkelijk veel spijt van. Mark Help, wat is het verhaal? Nou... Erik heeft dit in pizza vernomen. Toen op de Wat heeft hij vernomen? Dat het uit zou zijn tussen Badder en Estelle. Oh daar, daar was het mee uit. Okay, daar was, ja. het, daar was ja. het. En daar zou een andere vrouw, Chantal Bakker... We, gaan nu, we duiken er al veel te ver in. Die zou er alweer weer, weer, Ja, maar weer ik wil zitten. alles weten. Ja, je moet alles ik ben van de feiten. Uit. Ja, die, die zou daar tussen zitten. De, de, de twee hebben het ontkend. Het verhaal zou zijn dat Badder naar Marokko zou zijn gegaan... tijdens de ramadan om daar met zijn vader... Ja, gezellig te zijn. En Estelle zou alleen achter zijn gebleven op Ibiza. En dat zou duidelijk een signaal zijn geweest. Anders dus Erik de Vlieger dat het uit zou zijn. Dat is later, dat is natuurlijk. Dat de advocaat die hier strafzaken moet doen... dan een, een, een bericht stuurt en zegt... nee, het is toch echt aan. Het is natuurlijk wel kondriek dat dit zo is. En ook jij kijkt er enigszins kondriek bij. Maar het is best een serieuze zaak. Donderdag gaat het om vijf enorme geweldsdelicten. En ik denk als Balder dit als één of twee dingen bewezen dat hij echt de gevangenis in draait. Dus we moeten echt wel op bedacht zijn dat dit wat is. Is het Openbaar Ministerie goed voorbereid, denk zeker, je, op deze zaak? Ja? Zeker. Ze zijn er heel lang mee bezig geweest. Ze hebben hem al een keer eerder in voorarrest gehad voor een andere zaak. Dus ze zijn er zeer op gebrand. De Amsterdamse recherche vindt het ook een zeer nare zaken. Ook omdat hij in cafés binnenloopt, dreigend is... Uh, uh, de, de mensen die aan de deur staan ook daar bedreigend optreedt. Dus ze vinden het ook een, een, een gevaar in de, het uitgangsgebied. Het is niet gezellig als hij er is. En daar willen ze echt mee afrekenen. En ik denk dat de OM alles uit de kast trekt om te pakken. En wat is de maximale straf die hij kan krijgen? Nou, ik, toch wel, echt wel een aantal jaren. Gewoon vast. Een aantal jaren kan hij hier echt hoppa vast worden gezet. Hij heeft natuurlijk in voorrest gezet, gezet. Maar dat weegt niet op tegen wat hij kan krijgen. Maar, maar wat moet de entertainmentjournalistiek uh, dan doen die paar jaar? Hoezo? Dat ja, is te, dat, nou, is te, dat is het nou, oude probleem. Ee, ee, ee, ee. Je hoeft je al voor <laughs> ons niet zo te zorgen. Maar ik denk dat we ons meer zorgen moeten maken over lieve Estelle. Die natuurlijk best een relatief leuk leven had met Ruud. Uh, en, en die dan nu terechtkomt in, in een soort. Ja, iedereen heeft daar een beetje uitgestoten. Er wordt dan gezegd blijft alleen achter als daar een man in de gevangenis zit. Het is, het is niet dus zo daar maar... kan de misschien minister op richten. Maar ze, ze zwijgt en uh, ze, niemand praat meer met haar. Maar dat, dat, dat is het dat is, uh, echte tragische verhaal. Entertainmentman, natuurlijk. Mark Korsten, blijft zitten. Journalist en politicoloog Monique Samuel reist op dit moment door het Midden-Oosten. En daar onderzoekt ze wat het effect is van de strijd in Syrië op de omringende landen. Voor BNN Today houdt ze een audiodagboek bij. En daar begint ze eigenlijk vandaag mee. Vandaag is dag één. Dit is dan Monique Samuel vanuit Ankawa, een Assyrische christelijke wijk in Erbil, Noord-Irak. Waar ik gisteren nacht om twee uur s'nachts aankwam, althans op Erbil Airport. Ik werd door een hele aardige taxichauffeur opgehaald, bevriend met Koerische vrienden van mij. En naar het huis van een leuk Koerisch meisje gereden waar ik de eerste nacht zal verblijven. Maar ik was nog niet aangekomen of opeens... Uh, staan er twee tot drie bewapende mannen voor ons neus. Niet Koerdisch, zoals mijn chauffeur, die geen woord Arabisch met mij wil spreken, hoewel hij wel Arabisch spreekt. Maar Arabisch, waarschijnlijk Islamitisch, we weten het niet zeker. En ik kon net op tijd met het meisje naar binnen glippen met onze koffer, de glazen deuren dicht doen en naar boven rennen. Want onze chauffeur werd vastgepakt en er ontstond een enorme ruzie terwijl zij hun AK-47 vanaf hun rug tevoorschijn toverde. Heel bedreigend en vooral mijn kerstvrijze roommate was totaal niet happy. Want dit had zij nog nooit meegemaakt sinds zij vanuit Zweden terug is gekeerd naar Koerdisch Irak. En het was dan ook een grote geilpartij, zowel binnen met haar als buiten met de heren. Nu bleek echter dat deze zelfverklaarde politieagenten een beetje een verkeerd slachtoffer hadden gekozen. Want mijn taxichauffeur is geen taxichauffeur. Mijn taxichauffeur blijkt, en als zij is, wat een soort van secret police is hier in koerdisch Irak. Heb ik weer. Denk ik leuk een taxichauffeurtje gevonden te hebben. Een middelmatig mannetje van 1,65 meter 65, met een beetje de dikke buik en een iets leuke vriendelijke glimlach. Is het gewoon een van de zwaarste vormen van geheime dienst hier in Noord-Irak. Maar goed, hier is aan on onze site. dus ik schijn me veilig te moeten voelen. Moen ik samen wel in de Iraakse plaats Erbil? Ben ik ook wel eens geweest? Mooie plek. Morgen is de volgende dagboek in BNN Today. Heren, ik had het net over de bevallige Willemijn. En weten jullie wat bevallig betekent? De synoniemen ervoor zijn aanminnig, aantrekkelijk, beminnelijk, bekoorlijk, innemend, lieflijk, mooi en schattig. Wat nou? Je hebt gelijk. Nou, gelijk. Je hebt gelijk. Ja. Ja, ik heb Moet gelijk. Nou, je hebt ge je denkt dan ik neem van, alles terug. Nou, al de Jij denkt ook nog aan iemand anders, hè? Ja, ik ja. denk er wat borstiger, ja, ja. Wat, wat groter, wat meer curves. Nee, ik snap het. OMC. OMC. Brother Pelle is the back. Sweet sinners in the front. Poozing down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly we're blue lights. Flashouts from behind. Loud voice booming, please step out onto the line.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 Czar van OMC in het Oost staat voor Oterra. En dat is een voorstadje van Auckland, Nieuw-Zeeland. En daar wonen alleen maar arme mensen. En OMC staat dan ook voor Oterra Millionaire's Club. Yep. Radio 1. Felix Murders. PNN today. Tegen uur ga ik nog even naar Den Haag was het druk aan het onderhandelen zijn, of misschien. Net klaar zijn met onderhandelen en we praten over de beursgang van Twitter. Nu het NOS Journaal met Kees Groot. Dit is Radio 1. Het kabinet heeft de Eerste Kamer om uitstel gevraagd van de behandeling van de pensioenwet. De staatssecretarissen Wekers en Kleinsma hebben aangegeven dat ze bereid zijn om nog eens naar de plannen te kijken. In de Senaat bleek er vandaag onvoldoende steun voor het voorstel om de pensioenopbouw te verlagen. Dat plan moet structureel 3 miljard euro opleveren.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 Maar dan ben ik al lang weg. Het is na half tien inmiddels en Michiel Breedveld zit in Den Haag... en volgt voor ons de begrotingsonderhandelingen... die nog steeds aan de gang zijn. Of niet, Michiel? Hoe ziet het eruit? Ja, nee, die, die begrotingsonderhandelingen die gaan nog wel een poosje door. Um, ja, vanmiddag was er dan overleg met de financieel woordvoerders... over de 6 miljard aan bezuinigingen... Uh, aan het eind van de middag, begin van de avond... Uh, was er dan overleg met uh, uh, de woordvoerder Sociale Zaken... over ja, hoe uh, mensen aan het werk te helpen. Het befaamde sociaal akkoord. Gaan we dat openbreken, ja of de nee? Ja, en dan vanavond na tienen, en dat zei je goed, uh, gaat het gewoon door. Dan komt premier Rutte uh, schuift aan, de fractievoorzitters schuiven aan. Maar de vraag is of dat wat gaat opleveren. Uh, net kwam Jesse Klaver naar buiten en we vroegen hem hoe het vanavond gaat worden. Het wordt heel spannend, denk ik. Kijk, het, het gesprek wat we zo dadelijk hebben gehad... wat we nu hebben gehad, was niet zo heel spannend. Dat was gewoon... Uh, zet fractiespecialisten aan het werk. Dat krijg je niet de meest spannende uh, televisie van, zou ik willen zeggen. Zodra dus komen de fractievoorzitters... en dan komen de fundamentele vragen aan de orde... over het, het kader of de, van de onderhandelingen. Om het af te uh, Nou ja, niet alleen om het af te echten, maar ook om duidelijkheid te krijgen waar wordt nu over gesproken... en om ervoor te zorgen dat er een goede basis is... om de komende dagen verder te kunnen werken. Heeft u enig idee welke kant het dan op zou gaan gaan? Nee. Daar heb ik geen idee van. Maar het wordt wel spannend, zegt u. Waarom zegt u dat? Nou ja, omdat het natuurlijk de het afgelopen dagen is het onduidelijk gebleven waar het nou over gaat. GroenLinks heeft gezegd, wij praten niet over die 6 miljard. Uh, en dat zal vanavond uh, uh, duidelijk worden. Dus voor u is het nu dan echt erop of eronder vanavond? Nou, dat wordt al een aantal dagen gezegd. Maar dat ja. is volgens mij iedere dag in zo'n proces uh, erop of eronder. Uh. Nou, in ieder geval de fractievoorzitters komen, kunnen we met zekerheid vaststellen. Dat is het enige wat we met zekerheid vast kunnen stellen, dat klopt. Nou, daar zullen we het mee moeten doen. De fractievoorzitters komen en ik kan je erbij vertellen... de premier zal hoogstwaarschijnlijk ook komen... omdat ik de eerste medewerkers van de premier al heb gesignaleerd. En daar zullen we het even mee moeten doen. Want voor de rest, uh, ja, de druk neemt alleen maar toe. Zeker nu ook in de Eerste Kamer. Het pensioenplan van het kabinet is gesneuveld. Ja. En daarmee er natuurlijk opnieuw een gat van 3 miljard... zo ongeveer geslagen is in de begroting. Die 3 miljard komt hier vanavond natuurlijk ook weer op tafel nou ja, te liggen. Nou voorlopig is gesneuveld natuurlijk. Want ze gaan terug en dan komen ze weer terug in de Eerste Kamer. Op een gegeven. Jawel, maar ja, een aanpassing zal hoogstwaarschijnlijk geld kosten. Moet dan hier weer besproken worden. Dat moet natuurlijk afgekaart worden. Want de kritiek in de Eerste Kamer was eigenlijk ook heel terecht. Deze plannen moet je politiek uh, afzegelen in de Tweede Kamer. Daar kan je nog aanpassingen doen. Aanpassingen die in de Eerste Kamer eigenlijk niet meer mogelijk zijn, omdat je dan alleen nog met novelles, nou ja, is technisch, uh, nog wat kunt doen, maar eigenlijk ja. niet meer een hele wet kunt aanpassen. We kunnen hier eigenlijk geen zaken doen. Dat moet je in de Tweede Kamer doen. En dus ligt het vanavond hier weer op tafel. Uh, Michiel Breedveld van Haag. heb jij wel eens gehoord van Soul Asylum? Michiel? Soul Asylum, ja. goede muziek. Oké. Okay, nou, ja. Gaan we even controleren.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 It somehow all seemed worthwhile How on earth did I get so jaded The last mystery scene Dankzaam sterven ze weg. Dat is al wel twintig jaar geleden. Alsof het de dag van gisteren was. toch? Sol Asylum en Runaway Train. Oelo! Felix! Twitter, dat gaat dus naar de beurs. Maar hoe gebruiken we het eigenlijk? Nou, 3,3 miljoen mensen in Nederland twitteren. En we kunnen een klein onderzoekje doen. Want drie zitten hier aan tafel. Van wie techkenner Elger duidelijk het fanatiekst is, die stuurde ruim 50.000 tweets de wereld in. Hoeveel? Mm. 50.000 ruim. Dat is toch niet zoveel? Nou ja, als je het vergelijkt met Roddelkoning Mark Koster, 1864. En Felix, 50. Waarvan de laatste in januari 2011. <lacht> Echt? <lacht> ik hey, wat was dat? Wat was dat? Uh, nou, daar kom ik zo op. Ik heb er even <lacht> een paar signature tweets <lacht> uitgepakt namelijk. Die wat zeggen over hoe je op verschillende manieren kunt twitteren. Hoe jullie dat doen. Te beginnen met Elger. Die gebruikt heel veel ad replies om direct met mensen te kunnen oh praten. Jee, wat en hij gooit er ook wel eens een grap met een actuele aanleiding in. Verdwaald op het mediapark. Ik zoek de niet 1, 2, 3 weg, maar kan hem niet vinden. Ja, actuele oh. grap over de bezuinigingen bij de publieke omroep. Maar Koster, ja, die moet stukjes verkopen. Daar zit hij op, dat is zijn werk. Dus die prijst veel waar aan van zijn site de Post Online. En hij verkondigt zijn mening ook wel eens met een one-liner. Niet-journalisten die zich een mening aanmatigen over journalistiek zijn als niet-voetballers die zich bemoeien met de opstelling van Oranje. Ja, lekker stoken, Korster. Nee? Ja, Even prikken. Is er ook zo. En Felix tenslotte, dat vroeg jij je af. Nou, die gebruikte Twitter tot 2,5 jaar geleden dan vooral om persoonlijke fitties uit te vechten. Ik ben niet grijs. Mijn haar is heel licht zwart. <laughs> ja, dat zei je trouwens <laughs> tegen Prem Radakishu. En ik weet niet uh, waarom dat was. Maar ik maar... heb het zelf nooit geschreven, eerlijk gezegd. Nee, dat, uh, dat... Heb jij een ghostwriter? Nee, ik heb ghostwriters. Want dit soort dingen kan ik natuurlijk zelf niet bedenken. Dat snap je wel. Hè. Ik kijk even naar de redactie. Maak je een Maar de ghostwriter die hiervan... is ontslagen. Die is, on die, die is weg. Uh, 2,5 jaar geleden is hij de laan uitgestuurd. Hij is met... meegegaan met Prem. Dus... Ook oh, was zeggen, oh, de stage is afgelopen. Of... Uh, ja, ja, dat <laughs> soort dingen. wacht, wacht, wacht even. Ja, maar, ja, maar, hebben we uh, hier uh, nou uh, nieuws? Dat was een fake account. Jij hebt nieuws, heel daar moet je geen nadruk op leggen, oh, Korten. Dat houden we uh, hier een beetje zo in nou, Dat Twitter-account is ooit aangemaakt door de redactie van de Gids.nfm... het programma dat ik presenteer. En die, die, de die redactie, die kon onder mijn naam nee. kon die allerlei berichten... En toen gingen de luistercijfers weer. niet omhoog en toen zijn ze gestopt. Of? Wat ja, was nee. dat was waanzinnig. Ze stegen ze gek. Ja, wel? En, ja dan Maar waarom ja. zijn ze dan niet doorgegaan? Ja, weet ik niet. Dat is toch jammer? Ik denk dat die stagiair ik inderdaad denk, weg is. Ik denk morgen, morgen wipje. je. is stagiair, denk ik. <laughs> Heb ik zo'n gevoel bij. Ja, onthoud het je uh, hele <laughs> leven niet meer. Uh, wel, bedoel ik juist. Uh, Twitter gaat naar de beurs. En dat gaat binnen nu en um, misschien volgende maand alweer gebeuren. En dat, uh, wat betekent dat dan voor de gebruikers? Elge van der Wel, BNN Stegman. Twitter begon ooit heel klein, met nerds onderling. Iedereen kende elkaar. Maar wie is de Twitteraar van nu? Mij niet meegerekend. Nee, wie, wie niet? Nee, het, is, het is heel breed zeg maar. Het is van Barack Obama noem ik maar even. Dus echt grote mensen die het echt in gebruiken om natuurlijk campagne te voeren. zoals Obama dat deed. Uh, bekende mensen die gewoon uh, heel veel spullen aanprijzen. Daar weet Mark vast veel meer van dan ik. Maar ook gewoon mijn netje van 13. En die, die zit ver boven de 50.000 hoor. Dat zijn er zo uh, duizend per dag zeg maar. Dat is gewoon, uh, maar wat schrijft ze dan? Ik ben nu, nu op school. Nu Nederlands. Ja, precies dat soort dingen. Bij, ja. telefoon afgepakt door de leraar, twee uur niet kunnen twitteren. Dat, weet je. Gewoon een soort, soort continu diarree is het bijna van zinloze berichtjes. Maar dat is een heel andere manier van communiceren. Wat, wat jongeren op Twitter, dat is gewoon zoals je, zoals je met vrienden uh, een smsje of tegenwoordig een whatsappje stuurt. Doen zij openbaar op Twitter. Dat is dat, echt wonderbaar. Zo te zien wek wekt dat irritatie op, althans bij Mark. Ja, ik, ik heb in 2009 was er over geschreven. Maar zat ik hier toen in de uitzending ook? Dat, dat die, die hele diarree. Ook van bekende mensen die vertellen: ik, ik, ik eet dit of ik doe dat. Het is wel verschrikkelijk. Maar ik, het is heel makkelijk. Twitter bepaal je zelf wie je volgt. En dat is zo lekker. Dus je maakt er ook van wat je zelf wil. Ik, ik heb alleen maar journalisten. Dus ik heb gewoon alleen maar zure, zurigheid de hele dag. Heerlijk. Weet je? Het is maar ja, net wat je zelf wil. Maar goed, ik heb zelf wel een paar mooie. Bijvoorbeeld Nine Quarterly. Dat is een fantastisch. Fantastische site, jongens, gaan als bekijken dat is een soort filosoof... die one-liners tweet al uh, filosofie vermengt met entertainment. Heel goed. En je hebt ook... Uh, wat uh, mensen... filosofie vermengen met entertainment? Ja, kan dat? Dat kan. Dat kan, kan. Dat? Ik, zou, ik zou dat een keer uh, toesturen, <lacht> Felix. <lacht> dat kan en het tweede wat ik heel goed... Very short stories. Dat, is, dat zijn dus een uh, soort romanzinnetjes in 140 woorden. Dat is ook heel mooi. Dus uh, er gebeuren wel hele mooie dingen. Maar over het algemeen, ik kijk even, je kijk even aan... is het echt troep. En er zijn natuurlijk mensen die met dat Twitter geld kunnen verdienen. Hè? Ja, nou ja, je hebt in Nederland heb je al bijvoorbeeld Halina Rijn... die onlangs de, de bijenkorf even eh, liet, liet zien wat ze deed. Maar je hebt ook vrouwen die het wat subtieler doen op een bevallige manier. Zoals onze vriendin <laughs> Helene van Rooyen die af en toe als ze een boek verkoopt ook haar lijf laat zien aan ons. Dus dan, ja, dat, dat scoort dan en dan is er een linkje naar dat naar boek. Dus ik, ik vind, je kan het ook je schrijft heel... ze ook boeken. In 140 tekens, ja. Oh, ik ken alleen die foto's. En dan ken, ken je natuurlijk ook vast wel die, die Amerikaanse filmster die die zich soms suf verdienen aan. Ja, aan de Twitter. grootste, de, de grootste dat dat is gewoon een een reclame. je hebt uh, Perse Hilton die verdient naar uh, naar na verluid uh, volgens het blad Forbes 200.000 dollar. Per maand aan het versturen van alle tweets. Alle jekjes, alle, alle dingen doet. En de aller, allergrootste is Kim Kardashian. Waarvan we eigenlijk niet weten wat ze doet. Maar die twittert wel heel veel. En zoveel dat ze daar echt een imperium bij elkaar heeft getwitterd. Dus ik denk dat daar voor de Nederlandse sterren. Vooral die soapsterren die niet veel verdienen. Daar zit een ongelofelijke bak geld nog. En daar kunnen ze echt iets het mee Het gaat uit. ook wel eens gruwelijk mis. Ik kan me een tweet van Oprah Winfrey herinneren. Die zei wat fantastisch die nieuwe Windows phone tablet. Of ding wat ik heb. En dat was dan met, met. send from my iPad. Weet <laughs> je... <laughs> Deze, deze variant hebben Jack van Gelder die een Samsung moest promoten... en dat vanaf zijn iPhone deed. Dus dat, deze enorme blunders die gebeuren vaak. Maar wat je er wel mee ziet is dat dat, dat verkeer... wat echt als je 50.000 volgers hebt... heb je eigenlijk een half dorp, kan, kan of een hele stad... die je kan providen met informatie. En dat doen die sterren best hmm. goed. En ik denk dat daar nog wel eens bedrijfjes in zouden kunnen En wie vind jij de aller irritantste twitteraar? Wie vind ik de aller irritant... ik vind In Nederland, bijvoorbeeld. In de... In Nederland vind ik ja, uh, ja ik vind die Lisa Sips-achtige, goede tijden, zegt de zijde... die echt alleen maar twitteren over hun eigen achterban. En Aline Rijn vind ik ook tamelijk vervelend. Die maar jij al... was er als eerste bij, hè, Elke? Ongeveer wow. als eerste. Jawel, want jij je hebt al het Elge. Ja, ja, maar dat weet ook niet zo voor mensen zo. Nee, het is wel nu echt Het is um, meer dan vijf jaar geleden al. Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik twitterde. Het is echt het is, het is heel Twitterend lang. Twitter geboren. Nee, dat niet. Maar daarvoor daar zaten we op MSN, zeg maar. Zo lang is het geleden. Dus dat ging ongeveer over in elkaar. En dat is echt wel vijf jaar of zo. En iedere dag. Ik heb geen dag niet je Twitter. Dan hebben we het over die beursgang van Twitter. En sinds Facebook op de beurs is, worden gebruikers plat gespamd met advertenties. Gaat dat de Twittergebruiker ook overkomen? Nou, plat gespamd. Weet je, er gaan advertenties komen, dat willen ze. Want anders kunnen ze geen geld verdienen. Dus dat, dat, daar laten we daar geen misverstand over ontstaan. Maar Twitter heeft wel gezegd, ook als een soort statement in een, in, in een, in een beursgang... alle documenten die ze aan het doen... Um, Mensen moeten niet verwachten dat we heel gauw nu... voor die beleggers geld gaan mm. ophalen. Ze hebben gezegd, wij willen de, de gebruiker... En het is natuurlijk niet onlogisch. Het is dan ook heel gevoelig. Als jij met advertenties gaat klooien. En je jaagt je gebruikers weg. Dan ben je hele financiële gewin kwijt. Ik zie Mark heel hard. Nee, maar het is lief dat ze dat in, in zo'n statement zetten. Hè, dat, wat dan voor zo'n beursgang uh, gedropt moet worden. Dat ze, ja. uh, nee, uh, ja. Omkleed met allerlei uh, voorschriften. Maar daar geloof ik helemaal niets van. Facebook had het, heeft het ook ooit geprobeerd. Google had ook een soort idealistisch ding. Uh, ik geloof er niets van. Mensen die hun geld in een be beursgenoteerd bedrijf op willen dividend krijgen. Dat klopt. willen dat die koers stijgt. Dus als die koers niet hard stijgt, dan moeten ze op een andere manier. En dan krijg je dat debat waar jij nu al op schet, uh, wat jij al schetst. Ja, dan wordt dat vol gebennerd volge en volgeplaatst. geplaatst. Ja, en dan, ik dan denk dan... serieus dat bij Twitter dat ze zich heel bewust van zijn dat dat gebruikers kan kosten. De gebruikers zijn denk ik snel weg bij Twitter. Dus je ziet hoeveel inactieve accounts zijn... in vergelijking met bijvoorbeeld Facebook. Daar, daar zijn natuurlijk ook mensen die afhaken, maar dat zijn niet zoveel. Bij Twitter veel meer. En hoe meer je gaat adverteren... hoe sneller ze weg zijn. En dat, dat is een heel gevoelig punt waar Twitter gevoeliger... denk ik nog bij, dan bij Facebook. Bij Facebook zijn we het ook wel... eigenlijk sinds de start zaten er al wat advertenties op natuurlijk. En met Twitter niks. Het was zo lang zat er geen advertentie op. En nu het heel langzaam komt, ligt dat wel heel gevoelig. Dus dat, wordt, dat wordt een heel spannend spel voor ze. Dus het zal niet zo zijn dat het meteen helemaal wat Bennet wordt, dat zullen ze echt stap voor stap doen. En natuurlijk komt daar druk op van de aandeelhouders. Maar ik leg denk dat, dat... Leg jij zo... die ad-functie nog eens uit? Want uh, voor degene die, die niet twitteren... of weinig nee, twitteren... De, de, de, je bedoelt uh, het, het, het apenstaartje. Het apenstaartje, ja, dat vind ik eigenlijk ja. beter. ja, ja. mooier woord, ja. ja, ja. Dat, dat, is, dat is heel simpel. Als je, als je iemand een berichtje terug wil sturen... dan zit je er een ad voor. En dat is heel grappig, want we hebben heel veel van de... Twitter heeft ook de hashtag. Dat je, uh, een hekje. Een, een hekje. Je. En dan zit je ja. hekje en een today omdat je het over dit leuke programma hebt. Um, en de grap daarin is, dat zijn allemaal dingen... Die zijn ontstaan vanuit gebruikers. Twitter was in het begin niet meer dan 140 tekens en je kon mensen volgen. En mensen gingen op een gegeven moment na klaar berichtjes sturen door een ad voor te zetten. En mensen gingen hekjes doen. Het heeft Twitter gezegd: Oh, dat is best wel slim. Dat omarmen we. Dus eigenlijk de hele heel Twitter is een beetje gebouwd vanuit de gebruiker. Dat vind ik altijd wel een bijzonder verhaal aan, aan hoe dat netwerk uh, ontstaan is en is geworden tot wat het nu is. Heel veel functies komen vanuit de gebruikers voort. Uit Elgen en het Mark voor dit moment bedankt. Uh, een nummer dat ik veel draaide.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 Keep your head up. Eerder vanavond is er geschoten in een politiebureau in Heerle. Sjoerd Duikaert, hij is verslaggever bij de Limburgse Omroep L1. Sjoerd, weet jij iets... Van de omstandigheden daar? Ja, ik weet inderdaad iets. Het is, de informatie die ik heb is nog vrij beperkt. We zijn daar nog over aan het bellen met de politie. Wat ik tot nu toe kan vertellen is dat er rond kwart voor negen... een schietincident heeft plaatsgevonden in het, politie, in het politiebureau, in de hal. En daarbij zou een ruit vernield zijn, geen gewonden. En er is ook een verdachte aangehouden. Het politiebureau, dat zou nu dicht zijn. En dat politiebureau, is dat het hoofdpolitiebureau in Heerlen? Dat is, als het goed is, inderdaad, het hoofdpolitiebureau... aan de Stationstraat in Heerlen... We hadden daar ook nog even iemand langs gestuurd. Een verslaggever om even te gaan kijken. Maar die werd toch op afstand gehouden. Deur was dicht, hè? Ja, en vanaf buiten was er nog niet zoveel te zien. Er liepen wel binnen wat agenten met, met uh, zaklantaarns rond. En het licht zou uit zijn in de hal. Maar voor de rest uh, zijn wij daar nog niet veel wijzer geworden. Licht uit, maar agenten die met zaklantaarns door de hal lopen... En dan ja. zou die man nog binnen zijn? Nee, want die man is uh, gepakt. Nou, de, de, wat hier gemeld wordt... en nogmaals, de info die we hebben, die is nog vrij beperkt... Maar dat in ieder geval is aangehouden en ja goed, we proberen natuurlijk meer informatie los te krijgen bij de politie, Het liefst natuurlijk nog vandaag. Uh, maar goed, alle laatste updates die komen ook op onze website l1.nl uh, te staan. Kijk, dat vind ik trouwens goed. Zeg hem nog een keer, uh, Sjoerd. De laatste updates uh, wat betreft het nieuws en natuurlijk ook al het andere Limburgs nieuws op uh, l1.nl. De politie belt nu op dat andere toestel. Ja, ik denk dat ik hem snel moet gaan oppakken. Ja, ik wacht even om te kijken ja, of het er nieuws op. is. <lacht> <lacht> oh, ik ben uh, net te laat, collega van mij zal hem zo, uh, zo wel hebben gepakt, denk ik. Denk je dat? Ja. Ik hoop het voor je, Sjoerd. Ja, ik hoop het, want we zetten nu te bellen. Wacht, ik ga nog even kijken hoor. Nee, <laughs> ah. ja, ik ben iedere keer net te laat. Dat is altijd zien. Het is wat daar, hè? Ja. volgens mij bellen wij gewoon. Sjoerd, bedankt. Oké, okay, goed zo. Today. Felix Murders. Het laatste woord is zoals iedere dag voor de bekende vrienden van de show. Te beginnen met advocaat Oscar Hammerstein. Beste Felix. Ja. Een Tweede Kamerlid dat pensioengelden steelt, en een raadslid dat daklozen berooft. Robin Hood draait zich om in zijn graf. En tot slot porno-ster Bobby Eden. Hey Felix, met de dure wintermaanden voor de beur... lees ik ook nog eens dat de decemberzegels... maar liefst 15 cent duurder worden dit jaar. Was het een maar een of andere goedkope manier... om elektronisch te communiceren? Twitter. Ja, Twitter, hè? Ja, van ja. Bobby Eden wil ik wel een kerstkaartje getippen. <tie> Eindringel. Jij ja, ja, ja, zet een heleboel van die rare dingen vanavond, <tie> Wat is een alternatief voor jou voor het bevallen? Ik, heb, ik weet het niet. Mooi nee, iedereen is bevallen. Ja, die is, die is, dat, ja, is dat, dat omdat jij iedereen om een Omdat jij aan andere vormen denkt. Ja zeker, ja, zeker. Ja. Ja. Okay, zijn, zijn, zijn we klaar? Zijn, zijn, uit. zijn, zijn uit. Nee, we zijn nog lang niet klaar? Maar Koster en Elger van der Wel, hartelijk dank voor. Ja, Ik zou bijna zeggen de komst naar de studio, maar dat klinkt zo lekker wel, bollen. Roelof. Felix. Even te kijken, Kijk of je nog oplet. Dankjewel. Ja. B -M -M.